Uur. Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS Op 3. Het is weer erg druk bij testen voor toegang. Anders dan gisteren loopt het nu op veel plekken goed door. Door de versoepeling van de coronaregels kunnen mensen met een negatieve test weer stappen zonder anderhalve meter afstand te houden. Je krijgt dan in de Corona Check App een QR-code. Tenminste, als het werkt. Maar ja, we mogen niet naar binnen. binnen. We hebben geen QR-code. Terwijl ja, we gewoon negatief getest zijn. En het bewijs staat hier. Maar omdat je die QR-code niet kan downloaden omdat het vastloopt, accepteren ze dit niet. Ja, deze mensen hier achter mij die hebben zich vandaag laten testen. Die testresultaten zijn niet doorgekomen. Ik heb zelf wel een QR-code, maar uh... ja, zij niet. Niet iedereen die nu in de rij staat voor een coronatest doet dat omdat ze willen stappen. In Hengelo in Overijssel staan ook veel Deense supporters in de rij. Zij willen vanavond naar de EK-wedstrijd tegen Wales in Amsterdam. Een onderzoeker waarschuwde drie jaar geleden al voor grote schade aan de constructie van het appartementencomplex bij Miami, dat afgelopen week deels instortte. Dat schrijft de New York Times. Het beton onder het zwembad was lek en er zaten scheuren en gaten in pilaren in de parkeergarage. Een geplande renovatie kwam te laat. Bij de instorting zijn zeker vier mensen omgekomen. Bij studentenvereniging Vindicat in Groningen is weer een banga lijst opgedoken. Het bestuur kreeg gisteren een lijst waar vrouwelijke leden van de club op stonden met allerlei schandelijke opmerkingen erachter. Ze kwamen er snel achter wie het gemaakt had. Die persoon is voor onbepaalde tijd geschorst, zegt Vindicat. De vrouwen kunnen hulp krijgen vanuit de vereniging of naar de politie als ze dat willen. En vanaf vandaag hoef je op de meeste plekken geen mondkapje meer op. En daar zijn de medewerkers van de Efteling erg blij mee. En om die blijdschap kracht bij te zetten, plaatsen ze een video waarin ze mondkapjes in brand steken en praten tegen de maskers. vond hun baas niet echt geslaagd. Die noemt de video onhandig en een verkeerd signaal. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag gaat het op meer plekken regenen. Soms met onweer en het wordt 21 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de AMBB. Via het door op de a 9 naar Alkmaar? Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Velsen... heb je nu 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is zin in ZFM. Web nu. Zandvoort op zaterdag. antwoord op, zaterdag, op de zaterdagmiddag bij 4pm. Je hoort uh, Amy Stuart en de Nac on Wood, een lekkere disco-klassieker... aan het begin van uur 2. We gaan eens even naar Oostenrijk. Ja, vanavond uh, mogen ze aan de bak tegen de Italianen. We hebben het over het uh, EK-voetbal, maar er wordt ook gereest. En dan hebben we het weer over de Formule 1. En, uh, deze week heet de Grand Prix van Oostenrijk uh, de Grand Prix van Stiermarken... En uh, zo noemen wij hem in Nederland uh, in ieder geval. En uh, we zitten in Q1 uh, van die kwalificatie, Albert-Jan. Ja, maar uh, goed, uh, laten we zomaar even zeggen dat er is nog ruim 10 minuten te gaan in Q1. Uh, voorlopig uh, verstappen uh, de snelste tijd een 1 0 4, -4 8 9 Maar goed, uh, Hamilton moet nog, Die is nu zijn outlap bezig... Uh, Bottas moet ook nog, die is ook nog. Maar ja, die heeft een straf te pakken sinds gisteren van uh, drie uh, startplekken. En daarnaast de twee aantekeningen op zijn rijbewijs. Want je mag namelijk geen pirouette draaien in de pitstraat. Raar, hè? Hé, wat vreemd? Ja, ja, dat mag niet. Nou, dan krijg je dit. Maar goed, uh, wij houden het uh, voor u in de gaten. De Tour de France is onderweg. En die moeten nog ruim 80 kilometer uh, richting de finish. En dat is... In komen we even kijken. Die mooie etappe vol. Dat is een heel boek. Ja, heel boek, ja. Staat alles in. Uh, Landerno, Drano. Daar is de finish. Uh, in ieder geval dan hebben ze nog een, een mooi klimmetje te gaan aan het eind van uh, deze etappe. Goed. Uh, Tour onderweg. Uh, kwalificatie onderweg. TT uh, kwalificatie is al verreden voor de MotoGP van morgen. Uh, geen uh, Asset TT nacht uh, helaas uh, vannacht. want dat is altijd een, een evenement op zich. En alle de campings, wat op zich ook altijd een uitje is voor, uh, voor de MotoGP-fans. En het is ook een feest op zich. Ook helaas, daar worden momenteel aardappels ge gerooid. Uh, want uh, ja, dat mag allemaal nog niet. Goed, uh, wat gaan wij doen? Wij gaan uh, uiteraard daar, dat voor u in de gaten houden. Als er wat te melden is, zullen we dat zeker niet nalaten. En over een tweetal platen gaan we praten met Roy van Buringen. Want uh, ja, de, de regels zijn allemaal wat versoepeld. En dan het eerste evenement zo'n beetje in Zandvoort... wat morgen plaats gaat vinden... is de traditionele kofferbakmarktverkoop. Ik vind dat een woord. Daar moet hij toch wat aan gaan doen, hier Roy. Daar moet toch een andere, pakkendere titel voor komen. In ieder geval, de kofferbakmarktverkoop is morgen weer in Zandvoort. En Roy is hier inmiddels al in de studio aanwezig... ...en gaat daar uh, uh, uh, het een en het ander over vertellen. Kunnen we het niet uh, de Sanford Insights-markt uh, noemen? <laughs> ja, dat zou kunnen. Dat is wat makkelijker. Dat is ook wel ja. een lang woord. Maar goed, ik, uh, we, we hebben het er wel over met Roy. We zijn erg benieuwd, want het is wel weer knap... ...omdat we hier evenementen uh, mogen... ...en uh, hoe hij omgaat met de anderhalve meter... ...want die blijft natuurlijk nog wel bestaan in principe. En uh, waar het allemaal gebeurt... ...u hoort het allemaal over een tweetal platen van Roy zelf... Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda. En daarnaast hebben we nog de nodige Zandvoort nieuwsberichten uit Zandvoort zelf dit tweede uur. Ik zou zeggen: genoeg reden om het komende uur ook te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Doe het dan. Ga maar staan dan. Blijf niet langer binnen. Je moet weer beginnen. Danskool en Jacobsen die schreeuwt eruit. Doe het dan, de nieuwe singel van Bluff. Zo dadelijk de kofferbakmarkt waar we het gaan over hebben met Roy van Buringen. en eerst even. Met deze single van de Two Man Sound krijgen we toch voor elkaar dat het zonnetje gaat schijnen. Lekker. Je de Charlie Brown, een lekkere gouden oude, een zonnige gouden oude zo op de zaterdagmiddag. Nou, hij is de gast een hele tijd uh, niet gesproken, Roy. Nee, goedemiddag. Nee, ja, weet je, het zonnetje hoeft niet te schijnen, want ik ben er al, hè? Ja, ja jij ja, bent ook ja, ja, het zonnetje. Ja, ja. Natuurlijk ja, ben jij het zonnetje. <laughs> het ben zonnetje je live op uh, Facebook, dames? Ja, ik is? ben live op Facebook. Oké, okay, nou, uh, uh, hallo, Facebook. Uh, hallo Facebook. Hallo, hallo. Facebook, alleen uh, kijkt er niemand. <laughs> dus, uh, nee, er kijkt ook niemand. Op, dus, uh, <laughs> nee, uh, geniet van de zon. Ja, nou, Roy, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hoe is het met jou? Ja, het gaat goed. We zijn lekker bezig met van alles en nog wat. Lekker druk. En uh, ja, ik denk dat, uh, dat, ik mijn pad, uh, dat of wij ons pad wel de laatste tijd uh, hebben gevonden. Dus ik ben uh, een trots man. Ja, we ja. zien uh, allerlei activiteiten van jullie op uh, Facebook. Ja. En dan heb ik het over uh, Zandvoort Insight en een hele mooie website. Hebben jullie ook? Ja, zeker. Zandvoortinsight.nl. Dus uh, ja, genoeg te doen. <laughs> we sturen de rekening wel op.nl. <laughs> <punt rel>. .nl. <laughs> Oké, okay, nou, uh, we hebben je uitgenodigd uh, vandaag. omdat we uh, ja, het grote nieuws uh, voornamelijk... dat er weer een kofferbakmarkt ja. aan gaat komen. Ja, na drie jaar. Um, ik heb dat natuurlijk. Uh, de kofferbakmarkt uh, heb ik eerst. Uh, als mijn bedrijf uh, georganiseerd. Hè. De, ik uh, heb tien jaar lang in voor dat bedrijfje gehad. Daar organiseerde ik. Uh, denk ik zeven jaar lang. die kofferbakmarkt mee. En. Um, en nu. Um, ja, nu is het. Um, is het, weer, ja, is het weer terug na drie jaar weg geweest naar, naar omstandigheden, maar ook naar gewoon, een, een, ja, gewoon een, een geschil met alles en nog wat. Want het is toch een organisatie. Konden we het gewoon niet meer organiseren. En nu hebben we toch de mogelijkheid door een samenwerking met het Wapen van Zandvoort... Ja, hebben we toch die kofferbakmarkt op poten kunnen zetten. Maar dan als stichting. Ja, want het was, het was altijd wel uh, populair, de koffiebakmarkt. Heel populair, dat is wel. Het was een terugkerend evenement en het eerste jaar twee keer en daarna was het zes keer per jaar. Um, waar mensen ook echt wel nog naar vragen, wanneer is de volgende weer? Wanneer is de volgende weer? Die hebben we nu al, want de komende markten zitten gewoon al vol. Dus uh, morgen zitten we vol en, uh, en in 25 juni, als het de tweede plaats vindt, zitten we ook vol. En daarna beginnen ook weer de gasvrije pleinevenementen. Dus uh, ja, het is ook gewoon geen mogelijkheid meer om een derde markt dit jaar nog te kunnen organiseren. Nee, en de afgelopen drie jaar heb je je telefoon gewoon uitgezet waarschijnlijk... Een ander nummer genomen. Een ander nummer genomen. Kijk, ja, ja, ja, dat ja, ja. kan inderdaad. Ja. Dus, ja, een uh, ander nummer genomen. Helemaal goed. Heel verstandig. Ja, nou, Fijn dat er uh, morgen weer een uh, kofferbakmarkt uh, aan gaat komen. Je zei ja. het al in, in ieder geval uh, dit jaar. In ieder geval al uh, twee. En samen met het uh, WAPE. Het ja, WAPE is natuurlijk het uh, café-restaurant uh, op het uh, Gasthuisplein. Ja. En dat is altijd een beetje jullie uh, homeplace. Uh, nou, niet helemaal. Uh, maar qua kofferbakmarkt wel... Uh, maar het leuke van dit verhaal is: even die kofferbakmarkt, we zijn ge ook gegroeid. We gaan uh, nu ook om de doorloop te creëren een stukje uh, kleine krochten erbij pakken. En de Wee-straat. En, um, dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn. Um, door de coronamaatregelen hebben we gewoon wat meer uit moeten spreiden. Dus de anderhalve meter maatregel die blijft echt nog wel uh, gelden, ook op die markt. En uh, we hebben ook stewarden uh, rondlopen die toch die maatregelen hanteren. En, uh, maar we hebben dus die markt uit moeten breiden. Dus niet alleen maar die 45 mensen, wat normaal al was, op het Gasthuisplein. Uh, dat kan trouwens ook niet meer met die nieuwe paaltjes die er staan. Maar uh, buiten dat uh, we hebben we het lekker verspreid, Dus uh, ook een stukje Zwaluweestraat en ook een stukje Kleine Krocht. Dus het wordt echt een... Ik denk dat het nog gezelliger gaat worden. Het was een knussenmarkt en dat blijft ook. En dat willen we ook behouden. Want... Uh, Zandvlisteit staat natuurlijk voor verbinding. En deze markt verbindt mensen. Mensen gaan drinken een bakje koffie. Mensen praten met elkaar en zien elkaar weer. En ze komen niet uit Zandvoort. Ze komen uit heel Nederland, die mensen. Maar er staan ook heel veel Zandvoorters. En uh, dat gaat heel erg leuk worden. Ik heb er helemaal zin in weer. Ja, nou heb je een hele mooie naam voor die markt. Albert-Jan, goede naam is dat voor die uh, markt. <laughs> ja, Vroeger er volgens mij Jutters nog uh, ja, voor. Ja, Jutters, Kofferbak Jutters, Jutters Kofferbakmarkt. Jutters En niet en, ja, de, de, je zegt De naam zegt het eigenlijk al vanuit een uh, kofferbak. Maar is dat ook een daadwerkelijke verplichting? Of kan nee, ik daar ook gewoon nee. een, een, een, een lakentje neerleggen? gewoon een verkapte uh, rommelmarkt met een auto erachter. Um, mensen gebruiken wel een kofferbak om hun kleding aan te hangen... Hè, of uh, dingen in hun auto te zetten. Maar die ouderwetse traditionele kofferbakmarkt... dat bestaat nergens meer. Dat, daar ben ik eigenlijk... Dat is wel een heel leuk verhaal. In het begin, um, acht jaar geleden denk ik... toen ik de eerste markt organiseerde... Um, had ik ook dat idee ook echt kofferbak open en daarvan uit verkoop je. En toen ja. kostte het ook 7,50 of zo... de eerste keer. En, en toen heb ik zo hommelisch gehad met al die mensen, dat ze... hun kleedje niet voor die... Voor die uh, auto, auto neer mochten leggen. Ja, toen heb ik alles om moeten gooien, want ik had echt... ook best wel veel plekken verhuurd. En op dat kleine plein paste dat echt niet. Dus uiteindelijk... Um, kofferbakmarkt daarna was het gewoon zoals het nu is. Gewoon Geweldig. Een kleedje ervoor en genieten er maar. Geweldig verhaal. Ja, nou. ja, wat kunnen we gaan verwachten? Morgen buiten dus een hele hoop spulletjes die verkocht gaan worden. Ja. Is er nog iets speciaals? Spe speciaal, uh, iemand met een, een, een collectie die die gaat verkopen of waar jij van weet? Nee, nee, dat dat er hele niet. speciale maar dingen verkocht gaan worden? Ik altijd die markt, want ik ben zelf ook altijd wel op die markt gaan handelen. En uh, dat vond ik ook wel hartstikke leuk. En dan vind je toch altijd wel weer wat speciaals. En wij gaan natuurlijk met onze camera daar zeker ook naar kijken. Want we gaan ook een leuk item er natuurlijk maken, erover. Uh, maar uh, ik denk dat, dat, dat er altijd wel speciale collecties of dingen zijn. En sowieso komen de mensen met postzegels als uh, lepeltjes en dingetjes. Maar er staan ook hele leuke antiek dingetjes altijd op die markt. En uh, wij, uh, wij uh, doen altijd best wel... Uh, ook dat checken, want je moet toch ook checken dat er geen gestolen spullen worden verkocht. Als je iets niet, als je iets niet vertrouwt, dan moet je gewoon er gewoon wat van vragen. Ook geen wapens en zo. Dus uiteindelijk, ik zie altijd als eerste wat er op die markt terecht komt. Natuurlijk hoe die mensen het uitpakken zijn, helemaal leuk. En dan vanaf tien uur gaat de markt open en dan kan iedereen lospasten. Vanaf morgen en dan duurt die de hele dag? Uh, tot vier uur. Tot 4 uur is iedereen van harte welkom. Heb ja. je goed weer voorspeld bij de weermannen nou, en vrouwen? Ik, ik, hoorde, ik hoorde in ieder geval bij Rico Schreuder dat, dat het weer hartstikke mooi ging worden morgen. Dus dat, dat komt denk ik wel goed. En, en weet je wat ik nog wel even wil zeggen? Vergeet vooral ook niet die lokale ondernemers die om de markt heen zitten. Doe naar de, na, na de markt lekker ergens een bakje koffie of een taartje eten met je oma. Het maakt allemaal niet uit. Uh, steun. En het museum is ook nog open en die hebben hele leuke exposities op dit moment. Dus het is belangrijk om elkaar in deze tijd te ondersteunen en uh, maken er een leuk uitje van, zou ik zeggen. En de verkopers die er morgen zijn, komen ze uit het, uit het hele land of echt een ja. beetje uit deze regio? Nee, nee, nee, ik heb ook Limburg voorbij zien komen, Brabant, uh, Friesland, dus uh, heel veel. En die ja. gaan zeg maar al die uh, kofferbakmarkten uh, af uh, om uh, hun Nederland. spulletjes uh, te verkopen. In heel ja. Nederland. Ja, het zijn echt wel mensen die, en uh, wat ik al zei, dat heb ik ook al een keer een tijdje gedaan. Het, was, het zijn echt handelaartjes en die vinden dat leuk. En die gaan gewoon lekker hun uh, brood verdienen op die markt. En uh, ja, dan verwachten ze dat het ook hartstikke druk weer, wordt. Dus uh, kom allemaal naar het gastensplein morgen. En dan komt het helemaal goed, denk ik. Oké, okay, vanaf 10 uur is iedereen ja. van harte welkom. Uh, heb je nog een, een, een nou ja, anderhalve meter sowieso hè, voor, uh, voor de corona? Ja, dat ja. je daar uh, goed uh, rekening mee houdt? Uh. Kijk, kijk, de versoepelingen hebben het wel makkelijker gemaakt. Want de regels waren strenger. Want eigenlijk hadden de verkopers ook een mondkapje opgemoeten. Maar dat hoeft allemaal nu niet meer. Het enige wat wij als organisatie moeten doen... een handenwasmoment uh, creëren dat mensen dat wel nog kunnen doen. En uh, het tape op de grond... dat mensen toch nog even worden herinnerd... aan die anderhalve meter. En dat is gelukkig het enige nog wat te doen. En mensen vragen mij nog wel... Van, Roy, waar maken jullie zo weinig uh, promotie? Nou, dat hebben we wel gedaan. Alleen we durfden nog geen promotie te maken... want we hebben de vergunning pas sinds een paar dagen binnen. En dat kwam ook door die versoepelingen... want anders hadden we hem nog niet binnengehaald. En wat betreft het uh, verkeer uh, morgen... de Svaluijstraat, uh, Kleine Krocht... En het gasthuisplein, worden die afgesloten morgen? Ja, ja alleen uh, het, ga, uh, het, in ieder geval de, de, de huizen en de bedrijven zijn bereikbaar. In uh, overleg met ons als, als organisatie kunnen we de hek openmaken... en die mensen wel binnenlaten met begeleiding. Want die moeten wel gewoon bij hun huis kunnen. Maar uh, voor het verkeer is het gewoon allemaal uh, gesloten Zwarte Weestraat en uh, kleine krocht. Dat gaat een mooie dag worden morgen. En dan de halte staat ja. ook nog dicht, dus dat wordt toch wat. Da nou ja, feestje <laughs> gewoon in het centrum. Ja. En dan uh, heb je er nog eentje dit jaar. Wanneer is die? 25 juli. 25 juli. En als ik uh, nog wat uh, rommel van mijn uh, zolderkamer uh, uh, wil verkopen. Ik kan niet meer, want we zitten vol. Nou. Het is niet normaal. Tot zover Roy van Buringen. <laughs> nee Roy, ja. heel veel plezier morgen. En dat het een mooie kofferbakmarktverkoop gaat worden. Ja, nee, helemaal goed. En um, ja, we gaan er gewoon echt iets heel moois van maken. De eerste Sanford uh, Insight uh, kofferbak, Mark Nou, ik wens jullie heel veel succes en bedankt ja. voor je tijd. Jullie bedankt, hè? Uh, graag. Gedaan. Ik heb jullie gemist. Ja. Wij <lacht> jou ook, hoor. Ja. ja we meer Wat zei je? Hopelijk missen meer nog mensen. Meer. Ja, nee, je weet het nooit. iets. <lacht> fijn. <lacht> De jaren tachtig je De single van 9.9. En all of me for all of you. Het is inmiddels half vier geworden. Tijd voor de evenementenagenda. Nou, daarvoor hadden we uiteraard al een evenement. De kofferbakmarkt die morgen gaat plaatsvinden, Albert-Jan. Maar er komen nog meer mooie evenementen aan. Ja, nog even terug naar die kofferbakmarkt. Even de, de gegevens. Het begint morgen dus om 10 uur en duurt tot 4 uur s middags. En de kofferbakmarkt heeft zich uitgebreid op, niet alleen op het Gasthuisplein... maar ook in de straat en de Kleine Krocht. Nou, de Halterstraat is ook afgesloten, dus daar kan je een hapje en een drankje halen. En ook op het Gasthuisplein, uiteraard bij het Wapen. En bij de aangesloten ondernemers die dit evenement ondersteunen. Goed, de koffermarkt verkoopt morgen vanaf 10 tot 4 uur. Verder krijgen we natuurlijk een pop-up museum in het raadhuis met twee unieke collecties. Want Zandvoort wil zowel jaar rond voor bezoekers en bewoners aantrekkelijk en uitnodigend zijn met een kwalitatief aanbod. Zo ook het oude gedeelte van het raadhuis staat al jaren leeg. De statige raadzaal boven wordt nog wel gebruikt. En wat is er nou mooier om beneden een pop-up museum te maken. Dit sluit namelijk immers prima aan bij de cultuurvisie in wording en het actieplan Centrum. Het bestuur van de Zandvoortsmuseum ondersteunt de plannen. De verwachting is dat de geplande tijdelijke expositie in het Oude Raadhuis... met twee unieke collecties zowel een breed nationaal als buitenlandse toeristen gaat bereiken. Ferry Verbrugge van Pole Position heeft een unieke verzameling automobilia. Denk aan kinderauto's, schaalmodellen van historische racewagens, etc. Etcetera, etcetera. Jelle Atema heeft prachtige houten en metalen geluidsapparatuur... Deze zijn ook deels te horen bij demonstraties ervan. Er komt een model van de allereerste 10-folie-fonograaf van Edison. Ook zijn er tientallen versies van de nipper. Het bekende witte hondje dat luistert naar de stem van zijn baas. De meesten van u kennen dat. Onder het plaatje is Master's Voice. Maar er komen ook voorlopers van de jukebox. Grote houten platenspelers met muntinworp die rond 1920 in danszalen werd gebruikt. En enkele dames zullen tonen op de dansvloer... uiteraard de prachtige Charleston Jurken uit de Twenties. Verder hebben we natuurlijk uh, nog de zandsculpturen... waar u uh, die route kunt gaan lopen... en zo ook uh, kennis kan maken met het centrum van Zandvoort. Uh, niet alleen de, buiten is de ode uh, aan het Nederlands landschap te bewonderen... maar ook in het Zandvoortsmuseum zelf... waar nou ook de expositie over de ene kleinste man van de wereld... Simon Paap wordt gehouden. Genoeg evenementen voor een lekkere wandeling en uh, prachtige dingen te gaan bekijken. Maar we beginnen dus met de kofferbakmarkt morgenochtend om 10 uur. Zo is het en uh, wees erbij, dan uh, heb je ook de mooiste kampjes meteen. Hè? Morgenochtend om uh, 10 uur, Gasthuisplein, Svalue uh, en uh, de Kleine Krocht. Daar vindt die plaats de hele dag lang tot uh, 4 uur vanmiddag. Uh, morgenmiddag wel uiteraard. Het Geluid van de zomer. ZFM. Hoor je nu overal. Laten we hopen op een uh, mooi weekend. Met uh, lekker zonnig weer uh, hier in Zandvoort. Wij bij de radio hebben daar in ieder geval uh, voor gezorgd. Met uh, deze van Alvaro Solaire. We gaan terug naar afgelopen donderdag. Want uh, toen vond de onthulling plaats van een uh, heel mooi kunstwerk. Uh, daar bij de entree uh, Zandvoort. Weet je wel, die slurf die is verwijderd, uh, Albert-Jan. En dat moet een beetje vervrijd worden daar. Ja, in Zandvoort is een muurschildering onthuld met Nederlandse racelegendes die door het dorp scheuren. Het ontwerp is gemaakt door autoliefhebber en grafisch ontwerper Aad van Koningshoven. trots aanschouwt hij zijn resultaten dat onderdeel is van de facelift die het gebied krijgt. De gigantische print is zo'n 25 bij 3 meter groot. Behalve de wagens van racelegendes als Ton Koronel, Jeroen Blekenmolen en Jan Lammers... zijn er bekende Zandvoortse gebouwen, straten en plekken op te zien. Dat vind ik precies zo mooi, al dus wethouder Ellen Verhey. Je ziet de coureurs door verschillende highlights als het strand, het centrum en het heen rijden. Eigenlijk is alles gevat in deze ene tekening. Kijk, kijk luister naar de reportage die onze collega's van NHTV hierover maakten. Ik zie hem echt een hele blije uh, glinstering in uw ogen. Ja, gewoon uh, autosport en, en fotografie en illustreer Ik ben grafisch ontwerper. En uh, ja, het heeft toch een passie. Ja, en dat komt dus helemaal terug in deze print? Ja, dat is ook. Dan kreeg het de kans om dat te doen. Ik denk, nou, dat vond ik wel zo gaaf eigenlijk. En dan. Uh... Nou, toch wel, ben iets, iets op leeftijd, laat ik maar zo zeggen. En dan vind ik toch heel, ben ik heel trots op dat dat allemaal kon. Op de muurschildering zie je onder andere race legends als Tom Coronel, Jeroen Blekenmolen en Jan Lammers... die door de highlights van Zandvoort rijden. Ja, mooi. Het past ook. Hè. Zit er zit natuurlijk een beetje de Delfts blauwe tint. Dus heel Nederlands. En het past ook gelukkig bij die blauwe kleur van het voormalige Dolfinarium. Zelfs daar heb je dolfijntjes hier nog zien zwemmen. Dus dat, dat is hartstikke leuk. En nu staat daar nog achter jou een... Een, een, een flink stuk blauw. Is dat niet een plekje volgend jaar voor Max Verstappen? Nou, wie weet. Ik hoop dat we erop kunnen zetten dat Max Verstappen wereldkampioen is geworden hier in Antwerpen. We krijgen natuurlijk Max Verstappen, die natuurlijk wereldkampioen gaat worden. Hè. Uh, is de volgende opdracht al binnen? Nou, dat is wel een goed idee trouwens. En uh, heel graag zelfs. Daar zou ik graag wat mee doen. Wat mij betreft lukt dat er in ieder geval uh, Dus dan... Uh... Ik wacht op de opdracht. Nou, dat was uh, inderdaad de onthulling van het uh, uh, kunstwerk van uh, Aad van Koningshoven. Uh, afgelopen donderdagmiddag uh, uh, daarbij het uh, Dolfi uh, Rama. En, uh, ja, de muur waar eerst nog wat andere tekeningen op stonden en dergelijke. Die is nu vervrijd met echt een heel mooi kunstwerk. En even verderop is dan ook weer kunst geprojecteerd op de muren. En we hebben het over de trappen onder meer bij de doorgang bij de passage. En daar staan weer kunstwerken op van fotografen uit Zandvoort. En dat allemaal in het thema van zandvoort en sport. Dus uh, ja, zo gaat de entree Zandvoort toch weer een klein beetje extra leven hier in Zandvoort. Nu de slurf uh, van het uh, Palace Hotel uh, gesloopt is. Wat ook een mooi gezicht is trouwens, uh, Albert Jan, is dat je nu uh, zeg maar uh, vanaf uh, de kant vanaf uh, Palace ook in één keer de watertoren heel goed uh, kan uh, zien staan, uh, zeg maar. Dus die zie je nu echt door de gebouwen heen. Kan je heel mooi kijken naar, naar de watertoren. Dus doordat zeg maar, die slurf weggehaald is, heb je nu echt een, een mooier en breder uitzicht. Maar goed, er gaat natuurlijk wel weer gebouwd worden. Uiteraard, daar dus wordt het alleen maar mooier van. Dat hopen we dan. Dat zijn jouw woorden.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 between. Straks in het uh, derde uur een uh, SOS uh, live, uh, Albert-Jan. En uh, ja, daar uh, zal uh, Bert Hart uh, ook zo in passen. En volgens mij is ze een keertje langs geweest. Ja, zeker. Volgens mij heb ik haar een keer in die lijst uh, gezet, toch? Of niet? Uh, ja, dat kan me zo. De, de, de, <laughs> saam, samen met de Joe Bonamassa. Pre ja, die. Ja, ja. Die, ja, die ja de de LA-song was dat uh, in ieder geval. Nou, we gaan het nog even verder hebben over uh, Sandfoort's Beyond. Ja, want op de pleinen in het centrum van Zandvoort... zullen rond de Formule 1 geen muziekpodia komen te staan. Stichting Zandvoort Beyond, die de site-events organiseert... heeft het muziekprogramma noodgedwongen moeten schrappen. Er bestaat namelijk nog te veel onduidelijkheid over... of de anderhalve meter maatregel dan nog geldt... en de vergunning nu moet worden aangevraagd. De rest van het evenementenprogramma gaat wel gewoon door. In de nu volgende bijdrage van onze collega's van NHTV... Wordt u uh, Sander ten Bosch, de directeur van de stichting Zandvoort Beyond... en uh, de ondernemer Marcel Busser aan het Kerkplein. Wat men daarvan vindt. Alleen Max nog op de muur en het café van Marcel Busser in Zandvoort... is helemaal klaar voor de komst van de Formule 1. Het moet in het kleine dorp aan de kust één groot oranjefeest gaan worden begin september. Nu nog steeds, ik kan het gewoon niet geloven. Uh, dat het een gaat gebeuren. Een dorp van 17.000 inwoners. Ik bedoel, uh, hoe gek kan het zijn dat hier zo meteen het hele Formule 1 circus uh, neerstrijkt? Zandvoort wordt straks overspoeld met Max-fans. Per dag meer dan 100.000. En die moeten ook buiten het circuit vermaakt worden. Daar ligt een heel plan voor klaar, met veel activiteiten op de boulevard en in het dorp. Maar een deel kan helaas niet doorgaan. Ja, we doen echt ons best om een breed gevarieerd aanbod te maken. van toffe dingen die je kan beleven. Dus dat gaan we doen en dan rollen we het dorp in. En ja, we hadden natuurlijk bedacht dat we een muziekprogramma gingen doen. Maar dat gaat in de huidige, binnen de huidige maatregelen zeg maar, heel moeilijk worden. Omdat de anderhalve meter maatregel nog steeds geldt. zullen er geen muziekpodia op de dorpspleinen komen te staan. Publiek uit elkaar houden of met toegangstests werken, dat ziet de organisatie toch niet zitten. Maar wat je dan moet optuigen aan beveiliging, aan maatregelen, is verschrikkelijk kostbaar. Het blijft gewoon heel moeilijk. En, uh... Laten we ervan uitgaan, het belangrijkste gaat door met het publiek en dat is de race. Ik denk dat we dit jaar gewoon een heel goed programma krijgen binnen wat de mogelijkheden van dit jaar zijn. Laten we ook wel wezen, we weten waar we vandaan komen met z'n allen. Dus we zijn blij dat we weer wat kunnen doen. Het wordt sowieso wel een knap feestje hier. Dat zeker. Daar ben ik echt niet bang voor. Ja. En anders maar volgend jaar uh, Dan maken we het volgend jaar dubbel en uh, dwars uh, goed. Ja zeker. Nou, dat zegt uh, Marcel Buscher uh, inderdaad uh, helemaal goed van uh, Rabbel trouwens. Wat een mooie tekening uh, daar uh, op die muur. Ik zat even de, ondertussen naar die beelden te kijken van onze uh, collega's van NH Nieuws. Maar die, uh, ja, dat portret van Maxa wat daar geschilderd is, dat ziet er echt schitterend uit, uh, Albert-Jan. Ja, gepaintbrushed, hè? Hij komt echt door de muur zetten. Om het door, de muur? door de muur? Hij gaat daar door staat de... in één keer Max in je zaak. Hij gaat door de muur. Nee, uh, mooi, mooi, mooi stukje paintwerk, hartstikke mooi. En uh, ja, als je het verhaal uh, zo hoort uh, begrijpelijk van de organisatie... dat ze dan uh, toch ervoor gekozen hebben om uh, de festivals uh, rondom de Formule 1... Uh, dit jaar nog even niet uh, door te laten gaan. En uh, uh, al gezegd hebben uh, van uh, dat gaan we volgend jaar uh, zeker uh, dubbel en dwars uh, inhalen. Tot zover. Dank aan uh, NH Nieuws voor uh, deze uh, reportage. En tot zover ook alweer het uh, tweede uur. Kijken we nog even naar Q3. Nog 3 minuten 50 te gaan, Albert uh, Jan. Ja, met een, uh, met, uh, Hamilton doet er alles aan om, uh, om Verstappen voor te blijven. Maar het is hem nog tot de weder niet gelukt. Op Polen nog steeds Verstappen met 1.03.841. En uh, Hamilton op met 2 2.0.226 daarachter. Bot als vierde, maar die heeft een uh, gridstraf gr gr gr aan de broek van drie uh, plekken. Dus die gaat, uh, zoals het nieuws uitziet, starten vanaf plek 7. Uh, met nog 3 minuten 25 te gaan. Dat gaat heel erg spannend worden. Nou, wat ook spannend gaat worden straks om 6 uur. Hè, de wedstrijd, uh, we hebben we het over Wels tegen Denemarken. En wij zijn Oranje, wij mogen morgen om 6 uur. We moeten beweren. We strijden, we winnen, geen tijd meer voor twijfel. De kracht zit van binnen en samen staan we sterk. Die kleur is ons leven, we juichen, we schreeuwen. We gaan alles geven en vechten als leeuwen. De beker. Wij zijn Oran.